met het NOS-journaal. De orkaan Erwin is Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius gepasseerd zonder grote schade aan te richten. Voor de overheid op Saba hoeft het eiland geen rekening meer te houden met een zware orkaanwind. Regenval kan nog wel tot problemen leiden. In de regio kan tot 250 mm regen vallen, wat overstromingen en modderstromen tot gevolg kan hebben. Erin trekt volgens de Amerikaanse weerdiensten richting het westen. Op de maagdeilanden, Puerto Rico en de Bahama's wordt onstuimig weer verwacht. Voor de vijfde avond op rij zijn er in Servië rellen geweest tegen de overheid. In de hoofdstad Belgrado vochten mensen met de politie. Demonstranten beschuldigen de regering van president Fucic van corruptie. In de stad Valjevo werd een kantoor van Fucic-partij in brand gestoken. Eerder deze week werd ook een partijkantoor in Novisat geplunderd. President Voetsits waarschuwde eerder al dat er hard zal worden opgetreden tegen railschoppers. Bij een festival in Drouwenermond in Drenthe is gisteravond een confettikanon ontploft. Volgens RTV Drenthe vlogen er stukken plastic het publiek in. Een vrouw liep lichte verwondingen op aan haar been. Volgens de organisatie van het boerenrockfestival festival vallen de verwondingen mee... Was onderdeel van het optreden van de YouTube-groep Stuk TV. Het optreden is gewoon doorgegaan. De man die in zeist wordt gezocht voor een ernstig zedenmisdrijf is nog niet gevonden. Vrijdag belaagde hij een vrouw en vluchtte toen het bos in. Waarschijnlijk dezelfde man sprak eerder een andere vrouw aan, maar ging er vandoor toen ze ging schreeuwen. De politie spreekt van ernstig seksueel geweld en heeft een signalement verspreid. Vrijdag was er al een grote zoekactie in en omzeist met speurhonden en een helikopter. Het weer: de ochtend begint met zon in het zuiden. Op andere plaatsen blijft het voornamelijk bewolkt. Lokaal is er ook miser mogelijk. Bij een matige noordenwind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Gewoon een leuk liedje gemaakt hebben. De muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Daar bedankt ik hem hartelijk voor. En uh, de hulk als opening worden onze die een opname met 1928. Het was Louis Davids met Weet Je Nog Wel Oudje. Onderweg zometeen Rob de Nijs en uh, Tino Martin. Mart Hoogkamer komen eraan, maar eerst hier uh, een hit uit 1960...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 Want een vrolijk mens is nooit vergeeld. Haken in de zinnen zing is gezellig met me mee. Want ik ben japien de bouddhier, holladien. Ik ben japien de portier. Ik hes je jou vol hier. Ik zeg altijd keer op keer dat mevrouw en dat meneer hoe vindt u hierbij bij ons de sfeer? Bij jullie. Ik een vrolijk stuk muziek, want de stemming is weer manje vriend. Leven de pret, we zetten de zorg en weer opzij. Maar als u weggaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben jou ieder portier, Ik heb zo wandje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij nee, Zo elders zijn, maar vanavond veel plezier maar geef uw hoed in uw jas maar hier want ik ben ja voor de <tied>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 En van de liefde wist ik nog niet veel.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 zijn albums zoals Met je ogen dichter 1980 bereikten de top van de album Top 100. en verkochten uh, verkocht meer dan uh, 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd de Nijs in 2000 uh, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ja, later opvingen de Radio 2 een cent. Tijdprijs een onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis voor de Nederlandse radio. U hoorde Rob de Nijs met uh, een opname uit 1977, om wel te verstaan. Uh, 1977 was opgenomen in. Juni, 21 juni moet ik zeggen. Rob Denijs met het werd zomer. En daarvoor hoorde u een liedje uit deze tijd. Tino Martin en... Barthoofdkamer, het hartslag van de stad. En dan gaan we weer door met nog een hit uh, uit deze tijd. Op verzoek Benne Versteeg en in uh, Likkeberg. Het dag. Luif. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het is weer na 30. Ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Dus kijk op de telefoon en. Dat staat nog vol van die groene batterijen Worden we weer door Iedereen is welkom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 Minder. Voor wie rijk was, moest je werken heel de dag. En o zo'n dag, die duurde lang, lang, lang. En veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas wat alles wat ooit was. De goede oude tijd, mooie tijd. Nou, die tijd die krijgt nog mooi van mij de zegen. Na na na na na. Na na na na na. na.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou het... Als de lente komt, dan stuur ik jou. me Als de lente komt, pluk ik voor jou. Als ik wil.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 Die Gelderland Dus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 Wat ik de. Ai, ai, ai. toen ik haar kuste, ze smaakte zoot, zout, zuur, ze smaakte na. Zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zingen zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zigge, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, zangen, Gaat met ons op reis naar het zomerparadijs? Geen attent op een galo, dan wordt het weer fantastisch. Op. Kijk de zon verjaagt de maan, tijd voor ons om op te staan. Iedereen is goed gezet als hij zijn ontbijt. Ik zie dat allemaal zo goed niet. dit worden bij nooit moe. Feesten rond het barbecue. Kom uit je luie stoel. Want we spelen ze S'avonds voor het slapen gaan. Steken wij het kantmuur aan. Luisteren wij allemaal. Ik Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat was Samson en Gert met de zomer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 En tranen zijn één aflevering